Want, uh, Kreeften? Een, ja. Kreeften. Kreeften. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> Sorry, ga verder. Okay. Uh, Eentje, die had per ongeluk, had hij uh, de verwarming van het bad, van het zwembad, had hij uh, uh, verhit. Maar blijkbaar niet, uh, misschien dat ze te veel wodka gedronken ofzo. Dat kan. Uh, oh. En had, hadden ze hem, uh, de thermostaat in ieder geval zo hoog uh, gezet, dat het de water in ieder geval tot het kookpunt uh, uh, was gestegen. En uh, nou, toen zijn ze erin gesprongen. En... Uh,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 openbaar zwembad aanpassen. Nee, nee, nee, nee. Dus Ik, ik dat denk is dat het niet. dan gewoon. Nee, een het, is, het was een, een, een sauna met daarbij een zwembad. Ja, maar misschien dan hebben ze het zelf ja. thuis uh, sauna, ja. zwembad. Nou, als ik zo het zo hoor. Ja, twee directeuren. Hè? Ja. Is vrij groot. Ja, Eén van de huis en één van de psychiatrische instelling. Ja, de, de, de, weet het niet. Ja, Rusland, wodka. Nou, dan, dan, weet je wel, lekker gezellig. Ja. Maar nog iets wat ik zo raar vind is, ze zijn er allebei. Uh, dus, ja, levend gekookt in het zwembad, dus dan moeten ze dus op dezelfde tijd ze echt ingesprongen zijn. Ja, ja... Dat dat, is, ik vind dat echt heel apart. Van. Ja, kom kijken wie het is. Ja, is een twee van die wat oude ja. mannen die die zwembad... Die het die, is, is een sukkel. Die, die, die <laughs> rennen dan ja. echt als kleine kinderen naar het zwembad toe, duiken erin en... en ja, en uh, de ene, ah, die wilde ja, wat ja, zeggen.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 Dus dan spring je <laughs> vervolgens in het water. want Dat is niet echt fucking Ja, dat is Spaar, niet echt uh, en dan <laughs> is een dan soort koude dood. douche dan eigenlijk. Ja, wordt het Ik had ongelooflijk veel zin om te roken als ik uh, de sauna uitkwam. Oh. Ja, maar... De, ja. Uh, ga je daar de gemeente sauna over... Privé-sauna. Zo, oh, so, heb je een hmm. privé-sauna? Ik niet, maar je kunt, je kunt die dingen gewoon, uh, daar gooi je geld in en uh, voilà. Dat dus, uh. ja, is een soort uh, automatiek-sauna of zo. Ja. ja, ja, ja. Oh, zit ja. Dat is dat geen dictie wat je bedoelt of zo? Zit <laughs> Nee, dat, dat, oh. dat, dat, dat weet ik niet. In ieder geval, ze, ze hebben allemaal van die rare namen: Turkse baden en Turkse douches of zo. Maar, maar, en Turkse waar, waar, waar, tuinen, waar, waar, weet ik veel ja, hoe die dat Turkse je? baden bij wat is het? Zo'n Mad West of zo? Echt zo van 30 centimeter of zo, waar je dan zo in moet. Echt volgen om. eerst comfortabel te zitten. Heb je dat gedaan Ja, toen ik klein was. Maar hij kreeg dus een Turks bad. En dan zul je echt gewoon in het midden van die ruimte zit. En ja, ik weet niet. Ik heb het nooit echt gemakkelijk. Oh, oké. Okay. Ik, nou, ik, gemak ik vind het ik ik ik ik wel lekker zitten. We kunnen een keer uh, als persoon uit zien nee, naar ik, uh, ik ben gewoon, uh, en ja, en het naar Nee, ik mag me dan ziek. Gewoon vrotten. Ja, eerst zegt... Turks bad, dan sauna, dan water. Maar het is 30 centimeter diep of, zo. of, of wat is dat? Nee, is nee. Nee. Diep. nee, het is echt zo'n kleine badkuip. Ja. Dan zit je echt met je knie zeg maar, tegen je neus aan. Oh. Nee joh, kom je daar dan weer bij? Je kunt hartstikke relaxed liggen. De laatste keer dat ik er ben geweest, dat is een... echt heel lang geleden. Toen was het echt niet, toen was het nog vrij klein. En toen ja. was het al ongemakkelijk. Oh. Ja, ik lig ja, meestal ja. Wel, le wel lekker in die dingen. En ik zit, ik zit ook heerlijk in de sauna. En het voordeel is, je zit nooit alleen. dus. Dat merk je wel aan je. Je maakt echt zo'n Maar uh, nou, waar, waar zit die automatiek sauna dan? Nou, ik ga het best. En uh, hoezo, gooi je geld erin? of zo? Nou, dus, er dus, dus, dus dat is een automaat, en oh. gooi je geld in. Oh ja, dat is zo'n <laughs> eenpersoonsding. Nee, tweepersoons. persoons. Hm, oké. Okay.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 ik met de nieuwste singer, Run and Hide. Sorry, ik ga ja, even uit, van alles sorry. aan het uithalen. Ja, we het ja. weer met de tongen tegen elkaar. Oh, je mond. Die Automatic with singer, dat Run gaat. and Hide. Uh, het nieuwste album, goed nieuws. Het nieuwste album komt uit uh, op 8 maart, Tear the Science Down. En ik heb het op uh, magische wijze, heb ik hem al gehoord. Ja. Oh, wow, kan dat? En het is echt heel vet. Het tweede ja. album vond ik echt helemaal niks. Maar het derde album, dus de nieuwste, is heel tof.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 Weet ja, je het zeker? Ja, 100 zeker. Ja, ja. Want dan loop je nog wel jonge stagiaires rond. Nee, ja, maar dat, uh, dat uh, is uh, met mijn hand uh, op mijn hart. Dat is uh, niet het geval. Wa wa waarom heb je in dit geval bent? dan de hand daaronder zitten? Ik heb eh... Uh, ja, nu, nu, ja, nu ja, heb okay. je beide handen okay. boven tafel, ja. Ja, ik had een of andere uh, lieve knie. Die wou ik ja, even ja. weghalen. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, gaat u verder. Ja, uh, één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen.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 Is dat uh, een verstand ja? Uh, ja, wie zwijgt stem toe, hè? Ja. maar nee, dat niet. Dat niet, geen, geen tering maar, in ieder geval. Als ik even heel eerlijk ben, ik geloof er echt helemaal niks van. Waarvan dat dat gebeurt bedoel ja, je? Ja, ik geloof er echt helemaal niks van. Ja, dan behoor jij tot die andere 50%. Dat Verder. zou best wel kunnen hoor. Voor de vrouwen is het de helft toch? Ja, maar ik heb ook een zieltje om oh. ja, dat te doen tijdens werk. Ja, waarom ah, is dat Jonas? Door verveling. stress of zo? Verveling. Ja, verveling. Omdat ze te omdat weinig het... werk hebben. Waarom vraag je dat aan Jonas? Ja, omdat Jonas het nieuwsbericht Jonas... voor ze geeft. Oké. Okay. Ja, ik dacht <laughs> misschien uit ervaring nee. of zo. Ja, nee, we hebben het er wel eens over gegeven. Me, nee. ja. Oké. Okay. <laughs> met z'n tweeën. <laughs> <laughs> samen met nee, Of je? in een sauna voor twee personen. Ja. Ja. E ja, ik, ik kan jullie ik kan verzekeren dat Jonas hier uh, als tracer de tijd van zijn leven heeft echt kan. niet wachten tot ons uitje in de sauna. Ja. Ja.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 Niet. Dat je werk en privé combineert. Maar jij hebt nooit tijdens het Gelderland... Het, het nuttig en het aangename verrijden? combineren. Sorry? Het jij nuttige je? met het aangename combineren. Ja, dat, dat bedoel ik. En Jonas? Ja, jij werkt voor de Gelderlander. Dus is er ook 50% die dan tijdens het werk... Uh, masseert. Uh, dat ja. weet ik niet. In ieder geval... Uh, als, ...als de uh, ochtend begint... Uh, ...nacht mag uh, wel gezegd worden... ...om 4 uur. Dan zitten we gezellig... Uh, ...met, met z'n allen aan de koffie. En dan... Uh, uh, ...tja...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 Je, jou uh, uh, oploopt te geilen, dan heb ja, ja. ik zoiets van dan trek ik mijn eigen niet alleen terug op het toilet hoor, dan neem ik haar liever mee. Ja ja ja. ja maar dat, dat past dat, ja, dat zou, dat dat, ook wel bij jou. Dat zou ik dan ook nog gewoon vragen. Ja. Ik bedoel uh, de daad bij het woord goed Je, je dan, Vraagt dan, het, he? wel. Ja. Vindt ja. het wel, dat vind ik ja. toch wel weer symptiek. Ja van je. natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Dus, uh, ja. anders, anders wordt namelijk opgepakt, weet je. Dus ja. uh, mo mokeltjes uh, die uh, die zich hierdoor aangesproken uh, voelen, dan uh, bel uh, of mail naar bananen. Ja als je stage wil lopen bij de Republiek. En je bent, je bent een jonge dame? Tussen de 18 en de 25. Oh, oké. Okay. <laughs> zou het uh, oproepen. Liever met uh, uh, cup BC en uh, lang blond haar. En uh, ik zou dan vooral op donderdagstijen komen lopen, want dan zijn de toiletten hier altijd schoongemaakt. <laughs> <laughs> okay. Alle gekheid op een stokje.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 Want, het uh, zo ja, het is nu echt een heel cultuurverschil. Nou als je naar Zweedse dus, dames uh, vraagt bij Mark, yeah. dan, nog, dan yeah. word je sowieso bij die 60% yeah. of niet? Dus, Sorry, uh, Zweedse dames? <laughs> ja, ja. ja. worden Zweedse dames daar alleen helemaal niks meer. Het is dus wel zo uh, dat je er dus vanuit kan gaan dat, uh, dat hoe dan ook, als een, uh, als een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 Personality. I like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality. The cult of personality. The cult of personality.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 Dat zetten we wel recht. Uh, nou, namens uh, Marco, Jonas, uh, Judith en uh, moi, uh, Gavin. Tot volgende week. Tot volgende week.